11 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In de Libische hoofdstad Tripoli wordt nog steeds gevochten... tussen gewapende militieleden en burgers. Enkele uren geleden openden militieleden in Burger het vuur... tijdens een demonstratie, een mars van een moskee... naar het hoofdkwartier van een militante groep. Daarbij vielen tientallen doden en gewonden. Burgers hebben vervolgens wapens opgehaald... en het hoofdkwartier van de militie aangevallen. Er zijn 27 mensen omgekomen en 235 mensen gewond geraakt. In New York is de Dow Jones-index, net als vorige week vrijdag... met een recordstand gesloten. De belangrijkste beursindex won vandaag een half procent. Oorzaak is onder meer dat beleggers verwachten... dat de Amerikaanse centrale banken het steunbeleid... voor de Amerikaanse economie nog niet zal afbouwen. De koersen gaan al weken omhoog... hoewel de economische signalen niet echt overtuigend zijn. De taxiritten die de Helmondse wethouder Tielemans declareerde... waren niet onrechtmatig. Dat concludeert een accountant die de zaak heeft onderzocht. Peter Tielemans stapte in juni op na berichtgeving... over de 186 taxiritten die hij de afgelopen jaren declareerde. Veel daarvan vanuit zijn stamkroeg in het centrum van de stad. Volgens de onderzoekscommissie is het grootste deel van de uitgaven... rechtmatig geweest. Wel zegt de commissie te betwijfelen of de wethouder zich gehouden heeft... aan de beoogde soberheid... Dit gezien de hoeveelheid ritten en de dagen en tijdstippen waarop ze plaatsvonden. Maandag bespreekt de gemeenteraad het onderzoek. Leden van de mobiele eenheid hebben zich na de wedstrijd... tussen Fortuna Sittard en MVV in oktober onprofessioneel gedragen staat in een onderzoek in opdracht van de burgemeester, de politiechef en het openbaar ministerie. Bij de rellen raakten twee meisjes van twaalf gewond en werden vijf mensen opgepakt. Volgens de politiechef hebben ME'ers teruggescholden naar supporters en hun wapenstok onnodig gebruikt. Er komt nog een vervolgonderzoek. Albanië zal geen chemische wapens uit Syrië ontmantelen. De premier heeft de mogelijkheid besproken met de Verenigde Staten... maar ziet er na hevige protesten onder de bevolking van af. Volgens een internationaal akkoord moeten de chemische wapens... van het Syrische regime volgend jaar worden vernietigd. De weigering van Albanië is een klap voor de afwikkeling... van de internationale inspanningen om het Syrische arsenaal te ontmantelen.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 Schaatsster Sang wale heeft tijdens de World Cup wedstrijden in Salt Lake City het wereldrecord op de 500 meter verbeterd. De Zuid-Koreaanse noteerde 36,57. Margot Boer was op de zevende de beste Nederlandse. Bij de mannen de zevende plaats natuurlijk. Bij de mannen werd Michel Mulder op de 500 meter derde in een Nederlands record van 34,27 seconden. In de play-offs voor vier plaatsen op het WK Voetbal... heeft Portugal vanavond de thuiswedstrijd tegen Zweden met 1-0 gewonnen. Cristiano Ronaldo maakte in de 82e minuut het enige doelpunt. Oekraïne won met 2-0 van Frankrijk. IJsland en Kroatië kwamen in Rijkjavik niet tot scoren. Ajax-Spit Siktorsson ging door zijn enkel... en moest per brancard het veld verlaten. In de vierde play-off-wedstrijd won Griekenland met 3-1 van Roemenië. De returns zijn dinsdag. En het weer, vanavond en vannacht kans op mist, minimaal rond 4 graden. Morgen wolken en mist, en smiddags af en toe zon. Het blijft droog en het wordt 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Goedenacht, vrienden. Het is tijd voor mij te gaan.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 Goedenavond, de Rooms-Katholieke Kerk heeft besloten het lied Stille Nacht niet op te nemen in de liedboekjes voor Kerstmis. Dus wie dacht, dat wordt een stille nacht, zo zonder Zwarte Piet? Vergeet het maar. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. De anti-Europeanen verenigen zich in Europees verband. Is dat geen tegenstelling? Zo vragen wij ons zometeen meteen af. 43 jaar na zijn dood is vandaag in Duitsland het 138ste slachtoffer van de Berlijnse muur ontdekt. Uit archiefonderzoek blijkt dat een toen 30-jarige man is verdronken in de rivier de Spree. Oud-Duitsland-correspondent Margriet Bransma vertelt zo of dit het laatste slachtoffer is, of dat er nog meer kunnen volgen. En wat maakt een hoed tot een goede hoed? Daarover wordt morgen meer duidelijk als in Rotterdam de winnaar van de hoedenwedstrijd van de Hoedenvereniging bekend wordt gemaakt. Verder straks het gesprek met vicepremier Lodewijk Asscher... live muziek van Miss Molly en Me... en natuurlijk een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 15 november... Eurocommissaris Olly Reen gaat akkoord met de Nederlandse begroting. En neemt genoegen met de 6 miljard euro... die door het kabinet wordt bezuinigd. De Nederlandse heeft taken effectieve actie in de licht van de Structural Fiscal effort En dat is prettig voor minister Dijsselbloem van Financiën. Nou, ik ben daar natuurlijk tevreden mee... Reen is de man die Eurolanden op de vinger stikt als ze hun begroting niet op orde hebben. En hoewel het Nederlandse begrotingstekort volgend jaar nog wel boven de Europese norm uitkomt, krijgen we toch een voldoende. Maar hij schrijft er wel een waarschuwing bij. There is no margin for slippage and the budget is subject to significant risk of non-compliance. Nederland kan zich geen financiële tegenvallers permitteren, zegt hij. En hij maant de politiek ook om zich strikt aan de begroting te houden. Geen probleem, zegt Dijsselbloem. Ja, nou, dat was ik toch al van plan, dus dat komt goed uit. Maar, benadrukt de nog maar eens: die 3% haalt Nederland niet. Still, uh, the headline deficit does not fall below 3% next year. Het klinkt dus alsof die Nederland een mager zesje geeft. Als Dijsselbloem zichzelf een rapportcijfer had mogen geven, was die hoger uitgekomen. Nee, het lijkt me wel een 7. We voldoen namelijk gewoon aan wat er van ons uh, verwacht wordt. Uh, maar het moet nog veel beter, natuurlijk. Rondtrekkende bendes, vooral uit Litouwen, Polen, Bulgarije en Roemenië. Politie en justitie proberen ze steeds vaker met grote controles aan de grens op te sporen. Maar eenmaal in het land zorgen ze voor veel problemen. Ze plegen allerlei soorten delicten van zakkenrollen, woningenbraken en straatroven. Ze richten zich op laptops en op dure apparatuur. Ook de afgelopen nachten werd er gecontroleerd. En de opbrengst was niet slecht, vertelt minister Opstelten van Veiligheid en Justitie trots. 22 aanhoudingen, 35.000 euro contant geld. Maar dat waar de actie vooral om draaide, namelijk bendes oprollen, dat gebeurde niet. Dat betekent volgens de politie niet dat de actie niets heeft opgeleverd, want er zijn bendeleden gezien.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 Ja, weg ermee. Stille Nacht doet niet meer mee... tijdens kerstmis in de katholieke kerk. De nieuwe liedboekjes voor kerst zijn uit. En daar staan Stille Nacht en de herdetjes lagen bij nachten niet meer tussen. Vanmiddag werd bekend dat de bischoppen de liederen niet liturgisch genoeg vinden. Zonde, vindt pastoor Joost Jansen. Ja, ik vind het echt jammer. Niet omdat het zo'n hoge theologie is die in die liederen staat... maar omdat het iets is van het levensgevoel van mensen. Als je deze liederen hoort, ook bijvoorbeeld in een winkelcentrum... dan weet je, dit is kerstmis. Een aantal uren nadat het nieuws bekend werd, kwam er een verklaring van de bischoppen. Daarin staat, in de kersttijd worden al vele decennia traditionele vroomheidsliederen gezongen. En dat kan ook zo blijven. Toch geen verbod op Stille Nacht dus. En daarom nu, live... Stille nacht, heilige nacht. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. De krant vanmorgen is gelezen door Mariel Hageman. Het meest onmisbare merk van Nederland, de HEMA, ligt overhoop met zijn eigen winkeliers. Over de prijs van brood, taart en marketingkosten. De kempanen dreigen elkaar nu met rechtszaken, schrijft de Volkskrant. Ongeveer de helft van de HEMA-vestigingen is in handen van zelfstandige winkeliers die de formule huren. De krant vindt het opvallend dat de directie in een brief aan zijn afnemers zo'n agressieve toon aanslaat. Die komt volgens de Volkskrant op slikken of stikken. Het Nederlands Dagblad constateert dat de gulheid voor de slachtoffers van de ramp op de Filipijnen in schril contrast staat met de inzamelingsactie voor Syrië in maart. Bij die actie bleef de opbrengst steken op 1,2 miljoen euro... terwijl voor de Filipijnen nu al minstens 3,5 miljoen euro is opgehaald. Hulporganisaties denken dat de actie voor de Filipijnen wel aanslaat... omdat een natuurramp plotseling is, zichtbaar is en goed in beeld te vangen. Natuurrampen werken bovendien meer op het inlevingsvermogen... het gevoel dat mensen in één klap alles kwijt zijn. Het oorlogsgeweld in Syrië daarentegen is langer aan de gang... en ook nog eens zeer complex. Trouw sprak met een van de belangrijkste deskundigen op het gebied van wederopbouw over wat er nu op de Filipijnen moet gebeuren. Claire Rubin laat vanuit Washington weten dat het belangrijk is om nu vooral even niets te doen. Al is dat best ingewikkeld nu er duizenden doden zijn gevallen en miljoenen mensen dakloos zijn geraakt. De Filipijnen moet volgens haar een land zien te worden dat tegen elkaar orkaan bestand is, zoals in Nederland ooit deltawerken zijn gebouwd. De deskundige denkt daarom dat er allereerst een paar pittige beslissingen moeten worden genomen over waar mensen mogen wonen. Zo moet de vissersboot natuurlijk wel in het water liggen, maar het huis van de vissen hoeft niet aan de kust te zijn. De Telegraaf maakt melding van een pilotencrisis bij de KLM. Om te voorkomen dat vluchten niet meer kunnen worden uitgevoerd, moeten ruim 100 nieuwe vliegers worden aangenomen. Nog eens 600 KLM-piloten moeten worden omgeschoold om de vloot in de lucht te houden. Oorzaak is dat zes nieuwe toestellen die de KLM heeft aangeschaft... er eerder zijn dan verwacht. Ook denkt de luchtvaartmaatschappij het komend jaar meer te gaan vliegen. Het is in ieder geval goed nieuws voor jonge vliegers... die zich diep in de schulden hebben gestoken... en na hun opleiding op een wachtlijst zijn gekomen, vindt de Telegraaf. De crisis is een van de oorzaken van de spectaculaire stijging... van het gebruik van de museumjaarkaart. Daar zijn nu bijna een miljoen exemplaren van verkocht. Bijna drie keer meer dan tien jaar geleden. De organisatie achter de kaart moest zijn reserves aanspreken... om de musea naar behoren te kunnen compenseren, schrijft de Volkskrant. Het bezoek aan musea reist de pan uit. en dit jaar wordt waarschijnlijk een nieuw record gebroken. Dat komt doordat veel musea weer zijn opengegaan... zoals in Amsterdam, Zwolle, Leeuwarden en Den Bosch. Maar dat is niet de enige reden... Nederlanders gaan door de crisis minder in het buitenland op vakantie. En daar profiteren de musea dan weer van. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. U hoort ze net al even, heel even. Marlijn Weerderburg en Helge Slikker. Samen de band Miss Molly en Mies. zijn live hier in de studio vanavond. Hartelijk welkom. Ja. Straks gaan we met jullie praten. Maar eerst gaan we luisteren. Wat gaan jullie voor ons spelen? Spelletje het The Menu. got some books for you to borrow got a code for when you're cold I've got my feet for you to follow don't you wanna know how we be growing old take, take a left take a, take a right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 De menu van Miss Molly en me horen jullie straks opnieuw. Het is vrijdagavond, tijd voor de minister-president, maar die zit in China. Dus het is vandaag de vicepremier Lodewijk Asscher. Goedenavond, Joost Vullings in Den Haag. Ja, goedenavond. Uh, luisteraars van het oog uh, we hebben al een aantal weken in de gaten dat jij bezig bent met uh, de afluisterpraktijken. Je hebt een foto gemaakt uh, van de Amerikaanse ambassade en zag daar allerlei dingen. Wordt daar inmiddels in de ministerraad over gesproken? Ja, dat minister Ascher die doet alsof er wel wat mee gebeurt, maar je mag er natuurlijk niks over zeggen. Dat is natuurlijk een beetje mijn irritatie van. Uh, die ambassade ligt pal hier in het centrum. Ik bedoel, als je een plek bijna zou moeten uitzoeken vanaf welke plek zou je willen spioneren, dan zou je dat pand kopen. En die Amerikanen zitten daar. En je hebt niet het gevoel dat ze actie ondernemen. Nee. Heb je het erover gehad met de Ja, actie? ik heb het erover over, over gehad. Maar uh, ja, hij suggereert dan dat er dan wel dingen zijn. Maar daar kan hij dan natuurlijk helaas niets over vertellen. Thijs. Nee. En heb jij via andere kanalen meer gehoord? Nee. Nou Ja, ik heb, kijk, Ronald Verraak van de, van de SP zegt van, uh, dat in een debat... Ronald Plasterk, die gaat over de inlichtingendiensten... een keer tegen hem heeft gezegd... Ja, natuurlijk is hier een afdeling van de NSA op de Amerikaanse ambassade. Okay. Nou, je ziet dus in, al, in alle landen waar er afgeluisterd is... dat is juist die afdeling vaak, vanuit ook gewoon die ruimtes opereren. dus wat dat betreft is het. We wachten nog op de onthulling over Nederland, maar dat wordt wel spannend. Ja, het ligt het dus heel erg voor de hand dat het hier ook gebeurt? Ja, alleen de, ja, de kabinet zeker. wil het nog niet tegen jou zeggen. Nee. Nee. nee. En en ze gaan... willen ook niet zeggen wat ze er tegen doen. Want kijk, mijn idee is: van, ja, je, je, ik kan niks bewijzen wat de Amerikanen doen. Maar laten we ze gewoon vragen. Dat is misschien ook naïef, want ja, welk antwoord krijg je dan? Maar het lijkt wel: het, ik vind dat iedereen zo lethargisch is. Dat, dat, dat ergert mij een beetje. Oké. Okay. Ben je ermee begonnen bij Asher? Nee, over de recessie. Die is uh, officieel open. Over. Dus uh, ik dacht, nou ja, misschien had hij uh, taart meegenomen. Nee. de recessie is voorbij. Ja, ja dat is waar. Uh... Eigenlijk al, uh, al wat langer. In het tweede kwartaal was er ook geen krim meer. De cijfers zijn naar boven bijgesteld. En in het derde kwartaal groeit de economie weer. Maar een heel klein beetje. Het dus was wel de kleinst mogelijke groei. 0,1 procent. En belangrijker. Uh, uiteindelijk, dat zijn cijfers. Maar de werkloosheid is nog steeds ongelooflijk hoog. En is ook nog aan het stijgen. Ja, Daar wilde ik het, daar wilde ik het zo over hebben. Ja. Is er in de ministerraad uh, gesproken over... Is, wordt, is er wel stilgestaan bij het moment van... Nou, gelukkig, de recessie is voorbij... Uh, we staan iedere week in de ministerraad stil bij de economische ontwikkelingen en de cijfers. Uh, en dat is ook belangrijk, want je wil weten wat er in Nederland gebeurt... en in de landen om ons heen. Dat raakt ons zeer. En het beeld is wel dat we er langzaam maar zeker inderdaad beter voor staan. Uh, lichtpuntjes worden langzaam iets groter. Economische groei komt er weer aan. Maar het is ook heel broos. Dus We, we, zijn, ons bewust, allemaal, ja. we zijn ons zeer bewust dat we moeten volhouden. Dat is eigenlijk ook de boodschap die, die Brussel ons geeft. Jullie doen het goed, maar hou wel vol. En dat we dan stap voor stap onszelf uit die crisis moeten knokken. En is dan ook de sfeer in de ministerraad van... dat hebben wij goed gedaan, dat de economie nu weer groeit? Of is het eigenlijk gewoon toeval? Allebei onzin. Uh, de economie wordt niet aan de ministerraadtafel bepaald. Uh, anders was die werkloosheid al lang opgelost. Maar je moet natuurlijk zorgen dat je door het beleid... door de veranderingen die we doorvoeren... Uh, doordat we de financiën op orde houden... dat je Nederland concurrerend houdt. Dat je mensen aan het werk houdt. Dus die draagt eraan bij. Maar Nederland is als, als klein en heel open handelsland uh, bij uitstek vatbaar voor wat er allemaal om ons heen gebeurt. U begon net al over de werkloosheidscijfers. Nou, de of de werkgelegenheid blijft dalen. Uh, wanneer gaat dat stoppen? Nou ja, ik hoop natuurlijk iedere keer dat het zover is. De afgelopen maanden is die trend wel afgevlakt. Is het niet meer zo dramatisch als, uh, als begin dit jaar. Uh, en intussen doen we er alles aan om met bedrijven samen plannen te maken... om mensen in dienst te houden. Uh, om ze om te scholen naar plekken waar werk is. Uiteindelijk wordt die werkloosheid wordt pas echt lager... als de economische groei forser is. En als bedrijven ook weer mensen durven aannemen Als ze weer gaan groeien. Goed, gaan we nu uh, iets heel anders doen? Het is u wellicht uh, uh, ontgaan, maar ik ben al een tijdje bezig met spionages vanuit ambassades. De aanleiding ervoor is eigenlijk dat de Britten en de Amerikanen hè, die hebben in, in Duitsland vanuit een ambassade het Duitse regeringswijk uh, ja, bespioneerd. Um, ja, toen dacht ik van die Amerikaanse ambassade hier in Den Haag ligt wel heel erg centraal. Denkt u daar wel eens aan? Nou, het is uh, heel goed dat u dat doet als journalist. Want uh, zo komen we met z'n allen soms dingen te weten die je niet weet. Uh, het is wel zo dat in Nederland er vrij strenge regels zijn... over wat er wel en wat er niet mag. Ons privacy wordt goed beschermd. Ja, maar, maar we, hebben we ook het, gezien we het met over de, recente... de Nederlandse wetgeving. Ja. Ja. We hebben ook gezien met die recente onthullingen... Uh, dat andere landen soms andere opvattingen daarover hebben. Uh, dus is het ook goed om niet naïef te zijn... en te realiseren dat er soms gespioneerd wordt... Uh, door verschillende andere landen. We zijn ook voorzichtig. Hè. Dus bij sommige besprekingen euh, van het kabinet... worden ook aparte maatregelen genomen... om extra zeker te zijn dat niemand, euh, niemand meeluistert. Vertel eens, wat voor maatregelen zijn dat? Ik ga er ja, verder niet... Zegt euh, Obama van de week zijn foto in zo'n tent. Heeft ons kabinet ook een anti-afluistertent? Ik heb niet zo'n tent. Zo tent? Ik heb niet zo tent maar, maar wij proberen ons natuurlijk ook uh, professioneel op te stellen. En zorgen dat dingen die geheim moeten blijven... Uh, ook geheim blijven, ja. Hoe vaak maakt u gebruik van die, van die telefoon... die met z'n die gecodeerd uh, werkt... Ik ga verder helemaal geen uitspraken doen over wat we wel niet doen aan bewaardiging, niet uit flauwigheid. Minister Plasterk heeft daar vrij openlijk over verteld een keer in een AO, heeft hem zelfs laten zien. Want ik zie ministers altijd communiceren gewoon met, met, ja, met, met, met een telefoon die ze gewoon hier op de hoek hebben gekocht. Ja. Want ik zie ze sms'en en ik zie ze op internet zitten en dat, en dat kan niet met zo'n toestel. Nou, wij kopen onze telefoons niet om de hoek. Uh, er wordt van alles aan gedaan om te zorgen dat we veilig communiceren. En soms wordt daar, worden daar nog extra maatregelen in genomen. Plasterk kan, daar, kan kiezen wat hij daar allemaal wel over vertelt. Ik ben gewoon een van de ministers. En ik, ik zeg eigenlijk nooit iets over onze persoonlijke beveiliging. Over de beveiliging van onze communicatie. Want dat maakt het, ja, dat maakt het beter om het zo te houden. Terug naar die Amerikaanse ambassade. Nou, ik heb daar wat zendmasten op het dak zien staan. Uh, daar kunnen ze wel wat dingetjes mee uithalen. Maar ik geloof niet dat dat nou het grote uh, apparatuur is... waarmee ze eventueel hier alles afluisteren. Maar ik kan me ze voorstellen... gisteren ook nog een bericht in Mexico. Ook vanuit de ambassade uh, is daar de president uh, afgeluisterd. Wordt er wel eens over gesproken in de ministerraad? Van, jongens, 100 meter van de trevenzaal. U is even vandaag daar zitten vergaderen. Is er dan angst voor? Wordt er over gesproken met de ministers onderling? Nou, er wordt wel degelijk gepraat over informatieveiligheid. en uh, de kwetsbaarheid van onze infrastructuren voor afluisteren. Maar, maar er wordt niet gezegd van, nou ja, tegen Frans Timmermans of tegen Ronald Plasterk. van. nou, bellen ze aan bij die ambassade. of weet je, roep die ambassadeur eens binnen. en stel gewoon direct de vraag. Nou, wij vinden wel als Nederland, daarmee hebben we ons ook aangesloten bij Frankrijk en Duitsland. dat het niet van, uh, van twee walletjes eten kan zijn. Je maakt afspraken over samenwerking, en over veiligheid. En er horen ook regels bij en grenzen. Die horen voor iedereen te gelden. Nederland moet dat niet in zijn eentje proberen te doen. Maar de Europese Unie is als blok wel sterk genoeg... om daar goede afspraken over te maken. En daar sluit Nederland zich bij aan. Uh, ik vind het ook... Er moet altijd Je een balans zijn. de, afspraken tussen maken. de Je wilt toch weten, van gebeurt dat in ons land ook? Ik heb het, het gevoel dat we gewoon zitten te wachten... tot eventueel die onthullingen over Nederland komen. En tot die tijd doen we gewoon niks. Nou, het is het, weer, zeg, nog, steeds, nog steeds is die naïviteit er. Uh, ik heb zelf lang geleden uh, op de universiteit gewerkt... en onderzoek gedaan naar precies dit vraagstuk. Dus hoe kan je informatieveiligheid, privacy... in een digitaal tijdperk uh, waarborgen? Er is geen sprake van naïviteit. Uh, het gaat altijd over het vinden van een goede balans. Hoe bescherm je de privacy van mensen, van organisaties? Hoe bescherm je de belangen van landen? Uh, versus het belang van veiligheid en opsporing en spionage... als het nuttig is. Uh, ik denk dat we in Nederland daar een vrij goede balans in hebben gevonden. Ook op Europees niveau... In de Europese verdragen die daarvoor zijn, is dat zo? En als volgende week er onthullingen komen via Snowden... dat uh, het complete kabinet is afgeluisterd... dat ze hier ministeries afluisteren... Uh, gaat u dan heel geschokt en verbaasd doen? Wat <lacht> ben ik dan zo bang voor? Uh, ik, ik weet niet wat ik, wat ik doe als er volgende week een onthulling, uh, een onthulling komt. Uh, het kan zijn dat ik wel eens word afgeluisterd. Ik verwacht het niet. Uh, ik denk dat. Uh, of het nou over Sint Maarten gaat. of over mijn werk. Uh, dat het vrij transparant is wat ik, uh, wat ik doe en vind. Uh, we zijn er niet naïef over. Uh, maar je kunt altijd verrast worden door onthullingen. Ja, nee, want ik bedoel. Als, als, als het kabinet niet bij mezelf werk ervan heeft gemaakt. om aan de Amerikanen te vragen. wat ze hier allemaal doen. en er komen onthullingen. ja, dan kan je wel heel geschokt gaan doen. Maar dan ja, denk je ja. Het feit dat ik niet. niet met u wil bespreken wat het kabinet allemaal wel en niet doet... Uh, rechtvaardig niet de conclusie dat we niets doen. Aha. Ik snap die, uh, die journalistieke ah, methode aha. altijd heel goed. Ja, ja, ja. Uh, maar dat is het ingewikkelde van het onderwerp. Wij, uh, wij kunnen daar gewoon heel weinig over zeggen. Plasterk zeg misschien ietsje meer. Ik kan er heel weinig over zeggen. Dat wil ik ook niet. Dat past bij dit onderwerp. En dat betekent dat voor een deel uw nieuwsgierigheid uh, onbevredigd blijft. Ik dank u wel. Graag gedaan. Zijn Joost Vullings tegen vicepremier Lodewijk Asscher. Vanavond zijn in Wenen verschillende euroceptische partijen bij elkaar gekomen voor overleg. Onder hen was ook Filip uh, Klaijs, hij is Europarlementariër voor het Vlaam Lang en hij is nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Wie waren er allemaal vanavond? Um, daar, ja, we waren dat te gast bij de, de Oostenrijkse FPÖ, um, maar het Front nationaal was er, het Vlaams Belang, de Zweden-Democraten... Uh, ja, en dat, uh, dat was het zo ongeveer. De Lega Nord was er ook, ja inderdaad. Oké, okay. waarom waren jullie bij elkaar gekomen? Wat was het doel? Wel, ik denk dat uh, de, de nieuwe parlementsfractie van de, de FPÖ in Oostenrijk, de nationale fractie daar, uh, is wel kennis maken, of in elk geval een aantal mensen daarvan wilde kennis maken met de vertegenwoordigers in het Europese parlement van uh, gelijkgezinde partijen. En um, vandaar dat die uitnodiging uit die hoek is uh, gekomen. Um, de bedoeling was ook om al eens een, een beetje op te gaan lijsten... welke zaken voor welke partij prioritair uh, zullen zijn in de campagne... Um, voor de verkiezing voor het Europees Parlement. En, en bent u het daarover eens geworden? Komt er een soort van gezamenlijk statement of een vorm van samenwerking? Um, kijk, dit, dit was niet de, de plaats en het moment om daar definitief te gaan over te zissen. want alle partijen uh, waar wij van hopen dat die zullen meedoen, nu, die waren niet uh, in Wenen, um, maar wij hebben gewoon eens een beetje van gedachten gewisseld over uh, een aantal zaken, uh, en daar is uitgebleken dat er een consensus uh, Bij de partijen die er waren, dat uh, de EU uh, aan macht moet inboeten ten voordele van de democratie en de soevereiniteit van de lidstaten ja. in Europa. We hebben een ander soort uh, Europese samenwerking dan de Europese Unie. U, u, u gaat Europees samenwerken om Europa tegen te houden. Nee, we willen Europa niet tegenhouden, wel de Europese Unie zoals die vandaag functioneert. We willen een ander soort uh, Europese samenwerking, die meer gebaseerd is op uh, ja, vrijwillige samenwerking. En de zaken die in het verleden goed uh, gebleken zijn, uh, zoals de interne markt bijvoorbeeld, uh, daar kunnen wij van uitgaan dat dit zal verder bestaan. Maar Europa moet zich niet, de Europese Unie moet zich niet gaan bemoeien met uh, het controleren van de grenzen van de lidstaten bijvoorbeeld, nee. uh, en en elke lidstaat moet opnieuw zelf zijn eigen begroting kunnen stemmen... zonder dat uh, daarvoor eerst moet toestemming gevraagd worden aan de Europese Commissie bijvoorbeeld. U gaat Europees samenwerken om minder Europa te krijgen? Inderdaad, in elk geval een ander Europa. Wij denken dat uh, heel veel kiezers het met ons eens zijn dat de zaak te ver is doorgeschoten richting Europese superstaat. Wij willen uh, juist ervoor zorgen dat uh, de democratie opnieuw kan gerespecteerd worden uh, in de nationale staten uh, in Europa omdat we toch wel, en de feiten geven ons op heel wat vlakken gelijk, uh, omdat we toch wel merken dat een democratie op nationaal vlak de enige uh, efficiënte vorm is van democratie. Omdat ja. um, er gewoon te veel zaken beslist worden op Europees vlak die niet passend zijn voor uh, de lidstaten. Nee. Geert Wilders was er niet, hè? Nee, die was er niet. Jammer? Het was jammer, maar er is uh, geen man overboord. Ik denk dat uh, Geert Wilders uh, wel zijn reden zal uh, gehad hebben om, om niet naar deze vergadering te komen. Ja, die, die de reden, de reden vanuit, heeft hij ja. vandaag gegeven. Hij zei de PVV zal niet toetreden tot een pan-Europese partij. We willen na ja. de Europese verkiezingen ja. toetreden tot een fractie in het Europees parlement, maar we willen geen ja. pan-Europese partij. Ja, um, ik, ik begrijp uh, dat standpunt. Uh, nu bestaat er een van Europese partijen, de Europese Alliantie voor de Vrijheid, waar onder naast het Vlaams Belang ook de FPE en het Front National en de Zweden-Democraten deel van uitmaken. Um, maar dit is een instrument voor ons dat wij, waar wij nu kunnen over beschikken en dat een beetje een ontmoetingsplaats is. Um, om een aantal zaken te kunnen bespreken. Maar wij zullen ook gaan bekijken na de volgende Europese verkiezingen. in mei van volgend jaar. wat we met die Europese partij gaan doen. Want voor ons is ook het allerbelangrijkste. dat wij een fractie zouden kunnen oprichten. Ja, die is parlement. belangrijker dan een partij. En dat wilde ze toen niet was. en ja. waarschijnlijk de volgende keer ook niet komt. in u niet zo Nee, nee, nee. Ik, ik vind het, belangrijke, het belangrijkste is dat er gepraat wordt. En dat uh, Geert Wilders die fractie wil gaan vormen. En dat we ondertussen verder daarover gesprekken voert met Marine Pen en andere mensen. Dit is het, voor, voor ons ook het belangrijkste. Oké, okay, Filip Kluis, Europarlementariër van het Vlaams Belang. Hartelijk dank. Ja, tot ziens, dag. Miss Molly en Mie zijn hier. Opnieuw, uh, hartelijk welkom. Leuk dat jullie er zijn. Afgelopen maandag verscheen uh, jullie album Travelers. Uh, gemaakt met crowdfunding, heb ik me laten vertellen. Mm -hmm. Ja, van dat... deel met crowdfunding. Ging ja. dat goed? Dat ging heel goed, want heel veel mensen hebben ons uh, geholpen om het uh, waar te maken. Ja. En hoe lang heb je erover gedaan? Om het geld bij elkaar te kregen? Een maand. Krijgen? Binnen een maand? Dertig dagen. Binnen 30 dagen hadden wij het geld binnen. Ja. Oké, okay, dan kan je er volgende maand weer mee maken. <laughs> ja. nou, we, we hebben zelf ook wel wat geïnvesteerd. Dus, oh, dat, op... ja. Ja, ja, ja. Ja. dus dat is goed te doen. Ja. ja. Uh, jullie doen meer dan alleen Miss Molly en me. Uh, Marlijn, luisteraars ken je misschien ook als uh, Danny Lowinski. Wat doet mijn post tussen jouw vieze blaadjes? Wat doen mijn vieze blaadjes tussen jouw post? Ja, dat is heel belangrijk. Hè? Ja. Rekeningen en zo. Dingen die ik moet betalen. Zo de lazen staan dan nog een keer op. Ik betaal <laughs> geen cent. Ja, je kan meer dan zingen. <laughs> ja, ik hoop het. Ja. <laughs> <laughs> maar wat is je vak? Wat is mijn vak? Uh, Zangeres actrice. Oh, allebei. Ja, ja, allebei. En Helge, je hebt vorig jaar een gouden kalf gewonnen voor de filmmuziek van de jeugdfilm Cowboy. Die toevallig komen de zondag wordt uitgezonden op Nederland 3 om 9 uur s morgens. Klopt, ja. Mm, mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Mm. Dit ben jij, hè? Dat is mama. Zeker. Dat klopt. Zeker. Maar dat is wel zingen, dus jij kan zingen en zingen. Ik en, kan zingen en zingen, ja. En componeren. En componeren ook <laughs> ja. nog. Maar doen jullie Miss Molly en me erbij of is het wel jullie hoofdtaak? Ik beschouw het ik, ik wel als hoofdtaak ook. Ja. We ja. Doen, en we doen allebei. We, ja, nee, nee, nee, nee, nee maar dat is heel gek. Je hebt, je, hebt, je hebt meerdere dingen nodig om je heen. om, om, om fris te blijf, blijven in alles. Dus Daarom is het heel goed dat we allebei andere dingen daarnaast doen. Dat als we op pad zijn, dat we echt even lekker gefocust hiermee bezig kunnen zijn. met de ervaringen van andere dingen. Anders. Anders zouden we 100% van de tijd op elkaar's lip zitten. Dan, heb je maar ga, Dan ben je elkaar melden. gaan snel zetten. Dat schiet ook niet op, hè? Nee. Nieuw album, ook een nieuwe tournee? Ja, wij gaan uh, vanaf 27 november tot en met 14 februari door de Nederlandse theaters. Ja, Zo'n zo 40 keer. Oké, okay, nou dat is wel een klus. Dan ja. zien we ja. elkaar wel veel, vrees ik. Ja, ja. Maar ze gaan elkaar veel zien. Ah, ja, dat vinden we hartstikke Komt leuk. Komt ook <laughs> Waar gaan we nu naar luisteren? You're, you Are The One. En dat is ook een nummer wat Helge heeft geschreven voor Cowboy. Maar nu dus ook op onze nieuwe plaat. From the day I met you till the day I die it will. Stay f You are the only one. You're En me, you are the one. Hartelijk dank. Leuk dat jullie er zijn. Top. Dankjewel. De Berlijnse muur staat er al zo'n 25 jaar niet meer. Maar nog altijd loopt het aantal slachtoffers op. In de statistieken dan. Onderzoekers van de Vrije Universiteit in Berlijn hebben in de archieven van de Stasi... de toenmalige geheime dienst van Oost-Duitsland... bewijzen gevonden dat een 30-jarige man in 1970 is verdronken bij een vluchtpoging. En het dodental van de muur zou daarmee op 138 komen. Goedenavond, Margriet Brandsma, oud-correspondent in Duitsland. Goedenavond. Het zou gaan om Hans-Joachim Zock bij de vlucht verdonken in de Spree. Is dat aannemelijk? Ja, dat is zeker aannemelijk. De Berlijnse muur was niet één simpele muur. Het was sowieso een muur met prikkeldraad erop. Daarna had je een stuk niemandsland, waar de DDR grenspolitie patrouilleerde. En daarna had je ofwel een tweede muur, ofwel ja, bijvoorbeeld een rivier, in dit geval dus de Spree. En dat kon dus heel goed gebeuren dat je, als je dus van oost naar west Berlijn wilde vluchten, dat je dus eerst over die muur moest, dan door dat niemandsland. En dan misschien wel aangeschoten was, geraakt in ieder geval, dan nog de rivier de Spree door moest zwemmen. En ja, dan verdronken. Het lijkt eigenlijk heel aannemelijk dat dat deze man is overkomen, ja. Ja, en dit zou dan het 138 e slachtoffer zijn. Maar dat gaat dan alleen om Berlijn, begreep ik, hè? Ja, uh, het 138ste slachtoffer, van wie dus inderdaad ook vaststaat... dat die om het leven gekomen is uh, als gevolg van geweld. Hè, dus dus uh, beschoten door, door de grenspolitie van de DDR... bij een poging tot vluchten van Oost-Berlijn naar West-Berlijn. Maar goed, de grens liep natuurlijk van van Noord-Berlijn... Tot Zuid-Duitsland. Die grens was veel langer dan alleen de Berlijnse muur. En daar zijn dan ook veel meer mensen bij om het leven gekomen bij vluchtpogingen. Een officieel aantal, ook weer als je puur kijkt naar geweld, mensen die zijn neergeschoten bij een vluchtpoging, of die op een mijn getrapt zijn, of, of wat dan ook. Nou, dan zou het gaan om ruim 400. Kijk je of tel je daar ook de mensen bij op die bijvoorbeeld verdronken zijn of verongelukt zijn bij een vluchtpoging, of DDR-burgers uh, die wel naar het westen wilden vluchten, maar dat niet via de, uh, zeg maar de Duits-Duitse grens probeerde... maar via op andere manieren... Nou, dan kom je op meer dan duizend uh, slachtoffers. Oké, okay. dat is een heel hoog aantal. Ja. Uh, de, deze man is 43 jaar geleden omgekomen. Hoe kan dat zo lang onbekend blijven? Ja, de DDR uh, verstopte, of verborg altijd dit soort vluchtpogingen. Uh, dat had meerdere redenen. Het was, uh, dat, dat had te maken met internationaal aanzien. Het, uh, het schond natuurlijk het internationale aanzien van de DDR... als bekend werd dat iemand probeerde te vluchten... uit de socialistische heilstaat. Dat ja. was één. Tweede was uh, dat het ook voor, uh, voor, de, voor de binnenlandse rust beter was... om daar geen rugbaarheid aan te geven. Omdat burgers in de DDR altijd werd wijsgemaakt... dat er aan de grens geen schiet wel was, terwijl dat in de praktijk wel degelijk zo was. Nou ja, en dan was het ook nog wel vaak zo... dat, dat familie er vaak geen rugbaarheid aan gaf... omdat ze als bekend werd dat iemand probeerde te vluchten... ja, daar kon zo'n familie eigenlijk alleen maar uh, ellende mee krijgen. En ook nog een reden, overigens. Vaak wist een... of vaak, maar... Het gebeurde ook wel dat een familie het helemaal niet wist. Dat, dat mensen ja, ervan uitgingen dat een man gewoon was weggelopen... omdat hij het altijd zo geheim had gehouden dat hij gevlucht was. Dus gewoon ook onbekendheid met het feit dat iemand gedood was... bij een vluchtpoging. Ja, want zoals nu bij deze man, die, die is dan in de oorlog... of bij de, in, in uh, 1970 omgekomen. We, weet zijn familie daarvan vermoedelijk... of is dat ook nu niet bekend geworden? Nou, dat is nu niet bekend geworden. Maar het, het feit dat de familie nooit aan de bel heeft getrokken... kun je dus inderdaad wel afleiden dat deze man... Ja, zo'n voorbeeld is van wat ik net zei... dat de familie het waarschijnlijk niet eens geweten heeft... dat hij geprobeerd heeft te vluchten. Want inderdaad, anders had je wel kunnen verwachten... dat, ja, dat die familie aan de bel had getrokken. En ja, wat, wat je dus eigenlijk ziet... en daar is dit ook wel weer een voorbeeld van... dat er nog voortdurend van dit soort gevallen ja, nou, naar buiten komen... omdat er nog zoveel onduidelijkheid is... Uh, over wat die, wat die, wat die DDR-grenspolitie allemaal heeft, heeft uitgesproken. Hè, die stasi-archieven... Er staan nog kilometers lang die nog nooit zijn uitgezocht... omdat er simpelweg nog geen tijd voor is geweest... of omdat de documenten dusdanig vernietigd zijn geweest... dat, ja, dat ze nog steeds niet aan elkaar gelijmd zijn, noem maar op. Of, dat is ook nog een mogelijkheid, er is natuurlijk in de periode 89-90... in die ja, turbulente tijd rondom de val van de muur ook heel veel uit die archieven vernietigd. En ja. Ja, Er zal dus ook altijd denk ik uh, dingen uh, blijven die niet opgehelderd worden. Ja. Stel dat het wel lukte om te vluchten, was je dan van de stasi af in die tijd? Nee, absoluut niet. Integendeel, de, de familie hield er uh, sowieso last van. Dat legde ik net al even uit. Ja. Hè. Als er al iemand kans had gezien om te, om te vluchten van oost naar west... Dan, dan stond voor de familie wel vast dat ze uh, ellende kregen met de stasi. Maar ook in, in West-Duitsland werden mensen nog altijd achtervolgd door de stasi. En dat gold dan vooral voor mensen die, die bekend waren. Dat is een heel bekend voorbeeld van een, van een beroemde voetballer in de, de DDR. Lutz Eidendorf heette hij. Hij speelde bij BFC Dynamo, een club in Oost-Berlijn, eigendom van de Stasi. Nou, die zag uh, in de jaren zeventig kans om in het Westen, in West-Duitsland te blijven na een, uh, een internationale wedstrijd tegen Kaiserslautern was dat geloof ik. Nou, die man is jarenlang uh, door de Stasi achtervolgd geworden in West-Duitsland dus nog. En hij is uiteindelijk op een ja, hele mysterieuze wijze verongelukt. En ja, eigenlijk... Uh gaat men er wel vanuit. 100% bewezen is het nooit, maar men gaat er vanuit... dat hij vergiftig is te, do, do, door inderdaad de stasi. Nou, okay. voorbeeld, een ander voorbeeld is Catharina Witte. Die hele beroemde Schustig, kunst. Ja. Ja, die, die kunst gaat ze ja. uit, uit de DDR. Nou, Dat was echt een, een, een, een, ja, een uithangbord voor de DDR. Ik, het was echt een heel belangrijk iemand. Want die bezorgde de DDR natuurlijk op sportgebied. Een hele goede naam. Omdat ze bij Olympische Spelen de ene na de andere medaille won. Nou, van haar is bekend geworden, ze heeft haar zelf ook een boek over geschreven nog niet zo lang geleden... dat ze door meer dan twintig stasi-mensen in de gaten werd gehouden. Zo bang was men dat zij zou vluchten naar, naar het Westen. En zij heeft ook wel gezegd van ja, ik, ik ben dat nooit van plan geweest... al was het alleen maar omdat ik wist dat ze me tot in het Westen zouden achtervolgen... Nee. om nog maar te zwijgen wat mijn familie zou overkomen als ik het gedaan zou hebben. Nee, dus nee, je nieuws. was er zeker niet van af. Nee. Nee. Is het nu nog een kwestie in Duitsland? Is dit groot nieuws? Dit is wel nieuws, zeker op het moment, hè, 9 november, viel de muur... dan is het altijd weer een onderwerp dat, uh, ja, dat wat meer in de belangstelling staat dan anders. Het is ook wel veel in het nieuws, omdat er nog altijd zo, zoveel onduidelijkheid is. Er, zijn zoveel, er is nog altijd strijd over die aantallen. Ik zei het net al een beetje, uh, wat tel je wel mee, ja. wat tel je niet mee. Dissidenten, oud-dissidenten in de DDR, moet ik zeggen... roepen voortdurend, de cijfers worden kunstmatig laag gehouden. De, de Stasi heeft veel meer slachtoffers of gemaakt... Want uh, ja, mensen... op zich is het ook wel bijzonder dat ze 25 jaar na data nog steeds die archieven niet hebben kunnen doorvlooien, lijkt mij. In 25 jaar kan je een hoop doen. Ja, kan je een hoop doen, inderdaad. Maar ga maar eens kijken daar in Oost-Berlijn, waar al die archieven staan. Je weet werkelijk waar niet, wat je ziet, wat er nog staat. En dan, dan is Oost-Berlijn nog maar een gedeelte. Want in de voormalige DDR waren er op 10, 12 plaatsen... in Leipzig, en Straussberg, op ja, okay. diverse plaatsen had Stasi-archieven. Dus dat, het gaat echt om enorm veel materiaal... waarbij dus geldt dat er heel veel vernietigd is... Er er, als je bijvoorbeeld naar het uh, Stasi-archief in, in Oost-Berlijn gaat... dan kom je in één zaal. Daar, daar zie je alleen maar uh, zakken met snippers. Ja, ja, ja, ja, dat al schiet die niet snippers nee. moeten, moeten nog aan elkaar. Daar, daar zijn intussen wel computerprogramma's voor ontworpen. Ja. En nu gaat het allemaal wel wat sneller. Maar het zal nog, nog jaren duren voordat al die documenten weer, uh, weer ontcijferd zijn. Oké, okay, maar Dransma, oud-correspondent in Duitsland. Hartelijk dank. Graag gedaan. Don't you need her badly Don't you love her ways Tell me what you say Don't you love her met uh, Love Her Madly. Heeft u nog een hoed in huis? En zo ja, durft u hem te dragen? Morgen wordt in Rotterdam de winnaar van de hoedenwedstrijd 2013 bekend. Die wedstrijd is een initiatief van de Nederlandse hoedenvereniging die zich inzet voor de terugkeer van de hoed in het straatbeeld. En Sietje Dekker is voorzitter van de hoedenvereniging. Goedenavond. Goedenavond. En u bent niet alleen gekomen? Nee, ik heb wat hoeden meegebracht. De hele tafel ligt hier vol met uh, hoeden. Um, wat is de beste? Want het gaat om morgen wat de beste hoed is, hè? Ja, nou zelf, ik, ik ben voorzitter van de hoedevereniging... dus ik doe niet mee aan de wedstrijd. Maar stel dat u in de jury zou zitten, waar let je dan op? De jury heeft een aantal richtlijnen gekregen. Daar is wel draagbaarheid ook een... een uh... Een, Dat, element een, een element van. Een element van. je moet hem kunnen dragen. Je moet hem kunnen dragen. Want ik, ik zeg zelf: een, een hoed moet, hoeft niet per se draagbaar te zijn. Hè? Je hoeft er niet meer op de fiets te kunnen zitten, maar hij moet in ieder geval te dragen zijn. Ja. En dan heeft de wedstrijd een thema. Het is de afsluitende wedstrijd van een reeks die heette Met de Hoed de Wereld rond de wereld delen. En we zijn dus begonnen met Azië, geëindigd met Europa. En hadden nu als thema perspectief op de wereld. Omdat we het wat, wat breder wilden zeggen. Ja. Um, dat bleek een moeilijk thema te oh, zijn. Ja, dat is niet, ah. terug, niet terug te zien in de hoede. Nou, ik heb ze zelf nog niet gezien. Oh, want nog niet er gezien. is een wedstrijdcommissie. En die zijn daar heel geheimzinnig mee. En, houden dat zoveel mogelijk geheim Maar er komen signalen uit die commissie dat het een de, moeilijk thema bleek te zijn. Dat, nou, er zijn signalen gekomen vanuit de, degenen die meedoen aan de wedstrijd... dat ze het moeilijk vonden. Ja. Terwijl we juist dachten, nou, het is heel breed gesteld. Je kunt je eigen blik geven, maar mensen lijken dat toch heel moeilijk te vinden. Ja. Maar ik heb wel gehoord dat de, de uitzendingen wel weer een, een hoog niveau hebben. Toch wel, ja. ja. Even wat we hier hebben liggen. Kunt u ze omschrijven wat u heeft meegebracht? Neem die eerste maar als u wil. Deze, dit, ja? is, dit is een eigen ontwerp. Ik heb zelf een techniek ontwikkeld. Om dit materiaal heet mee. Dat is uh, geweven sisal. En dat zijn heel veel kleuren verkrijgbaar. Gewoon aan de meter. En ik heb zelf een techniek ontwikkeld. Om dat zo onzichtbaar aan elkaar te zetten. En dit zijn in feite drie tweekleurige cirkels. Ja. die ik dan weer ja, in elkaar gestoken en gevouwen heb. En hoe bedenkt u dat? Is dat s'nachts in bed? Of, soms, ja. ja? Soms wel. Eens, dat dan lig ik over technieken na te denken. En uh, soms maak ik dan eerst een, een, een, een proefje van karton. Even het lampje aan en naast ik bed, ik het even uitprobeer. een tekeningetje maken. Nee, ja, of ik, ik maak een krabbeltje, maar het is natuurlijk niet altijd s'nachts. Nee. Want hoeveel, hoe lang doet u over één hoed? Dat ligt er een beetje aan. Dit deze. Ja. En die daar met die... De die, mensen op de is, webcam kunnen het zien, hè? Radio1.nl. Dat is veel met lichtblauw en zo. Die ja, daar... met, met die uitstekende. Ja. Dat, die, die heb ik Elementen. allebei ook voor de wedstrijd gemaakt... toen ik zelf aan de wedstrijd heb meegedaan. Dit was het thema Zuid-Amerika. En toen heb ik me laten inspireren door een kerk van Oscar Niemeyer in, uh, in Brazilië. Ik laat okay. me eens door architectuur uh, inspireren. En toen ben ik eerst plaatjes gaan zoeken en ja een ideetje ontwikkeld. Maar wat je natuurlijk hebt met zo'n wedstrijd... daar probeer je echt iets bijzonders mee te doen. Die andere is geïnspireerd op ijsschotsen. Dat was het thema ja, dat kan je wel zien. Antarctica. Maar voordat het dan zijn uiteindelijke vorm heeft, dus daar zit vaak toch wel. Vaak ben je dan een, ongeveer een week bezig met zijn hoed. Dat wil niet zeggen dat je 40 uur, de, maar zit er door de week zeker heen zeg maar. 20, 24 uur werk zit er zeker in een wedstrijdhoed. In een wedstrijdhoed, ja. En dat is anders dan een gewone hoed. Jawel, want Die gaat sneller of een langzamer? Een gewone hoed, ja. Want een, iets meer een standaard hoed, uh, ja, die heb ik eigenlijk niet echt bij Nee, me. het is allemaal vrij bijzonder wat we eens meegebracht. Het is meegebracht. allemaal vrij bijzonder, maar als je één keer een idee ontwikkeld hebt, want zoals deze ook, dat is een, paarse, ja, een met zwarte, vrij, vrij klassiek modelhoed ja. eigenlijk. Toen ik één keer die techniek ontwikkeld had, dan is zo'n hoed wel vrij snel te maken. Maar het, het idee in, in en, en het concept zo. moet dan ja, eerst staan. Maar Ja, je moet eerst het concept ontwikkelen en... Ja, ook zoals die Antarctica-hoed, daar heb ik ook eerst van karton een modelletje van gemaakt. En dat duurt natuurlijk wat langer. En, en, dan, en dan is het nog zo, als je met het materiaal bezig bent, dan ontstaat het pas echt. Ja. Want materiaal heeft gewoon ook een eigen wil. Soms zie ja, je uitbundige creaties die met speltjes vastgehouden moeten worden en zo. Vindt u dat ook hoeden? Ja, het, het ligt een beetje aan zoals die, die daar ligt in roze. Die zit op een diadeem. Oké, okay, maar die kan er afvallen, zou je zeggen. Nee, ja, u loopt er even heen. Dat, ja, dat mag als u snel weer terug want anders horen we u niet praten namelijk. Het is een, een roze hoed, is het? vrij langwerpig. Dit is um, zo'n soort hoed, noemen ze een fascinator. En zal ik hem opzetten? Ja, dat is goed. U, had, Kijk, die, u, u doet een andere zit, hoed af nu trouwens. Ja, ja, die zet ik even af. Kijk, die zit zo schuin op het hoofd. Ja, en die blijft wel zitten. En dat blijft zitten. Maar ik zie ze niet veel op straat. Nee, maar dit is natuurlijk ook niet een hoed waar je per se meer Albert Heijn gaat. Maar ook sowieso zie je niet zoveel hoeden meer Het is jammer en dat er zo weinig hoeden gedragen worden... dat mensen ook niet de moed hebben om, om hoeden te dragen. Hè? Alleen op Prinsjesdag, hè? Dan, dan is het ineens feest. Ja, maar dat wordt er dus ook heel vaak gezegd. Zullen we even luisteren? Ik uh, draag dit jaar uh, wederom een hoed van Lisbeth van Wel. Dit jaar uh, heb ik een, leen ik een hoed van haar uh, genaamd de uh, Denkhoed. Er staan uh, hersenen op uh, geprojecteerd... Um, uh, en uh, daarmee uh, uh, beeldt zij eigenlijk uit, ja, het is crisis, het zijn spannende tijden... het vraagt heel veel wijsheid om in deze tijden goede beslissingen te nemen. En daarom de Denkhoed. Ja, wat vindt u daarvan? Ik moet eerlijk zeggen dat ik even niet voor ogen heb welke hoed het is... maar ik ken Lisbeth van wel en ik vind dat ze hele bijzondere hoeden maakt. Ja, maar een hoed met hessenen erop om te laten zien dat er veel nagedacht moet worden... Het ja, ligt eraan op welke manier het wordt weergegeven. Als morgen daar wordt, vindt u het prima. Ik heb deze Dat is een beetje dom natuurlijk. Als ik dat geweten had, had ik even gekeken ja, welke ja. hoed het is. Ik heb het wel is. gezien. Hij ja, was op zich wel mooi. Dat was van Atje Kuiken van de Partij van de Arbeid. Maar is dat voor uw vereniging een bijzondere dag altijd, Prinsjesdag. Hebben jullie het dan leuk met elkaar? Nou ja, u wilt natuurlijk wel altijd kijken en, en erover praten. Maar we organiseren niet echt een evenement of zo. Dat niet. Dat is een beetje een freakshow ook, hè? Nou, nee, dat vind ik vindt niet. Vindt u niet? Nee. Nee, ik, ik, op zich vind ik het wel heel erg leuk dat die ontwikkeling in gang is gezet. Dat er dan uh, hoeden gedragen worden en, en ook bijzondere hoeden gepresenteerd worden. Ja. Denkt u dat het nog wel echt terug kan komen in Nederland? Dat we allemaal weer, dat het normaal wordt om een hoed te dragen? Nou, je ziet wel dat jongeren nu ook weer meer hoeden dragen. En Petjes, hè? Petten, maar ook wel hoedjes. En weliswaar zijn dat dan goedkope hoeden die in China uh, zo plop, plop, plop uit de machine komen. <lacht> nee, ik maak een handgebaar. Dat is natuurlijk niet erg duidelijk. Maar in ieder geval uh, uh, echt typisch confectiehoeden. Maar ze dragen wel weer. We hebben wel goede hoop dat de hoed weer terugkomt in straat. Het dat straatbeeld zou nog nog. nooit meer zo zijn als in de 50 en 60 jaar. Maar toen hadden ze natuurlijk. meer een functie ook, hè? Ja, maar toen was het zo. Als je een mevrouw was, ging je niet zonder hoed de deur uit. Dat soort normen en regels kennen we niet meer natuurlijk. Nee. En als u ze leuk genoeg ontwerpt, komt dat niet terug? Ik denk het niet. Nee. Nee, die tijd is nee, nee, want het is toch ook met kleding niet meer zo... dat je uh, op een bepaalde leeftijd uh, een bepaald kledingstuk hoort. Nee, dat is ook allemaal veranderd. En, zo. Ja, ja. en natuurlijk in kerkelijke kringen, dat zult u ook weten. Daar komt het nog wel natuurlijk. Daar worden natuurlijk nog wel vrij wat hoeden gedragen. Ja, ja. Uh, morgen is de Nationale Hoedenwedstrijd. Zijn wij goed in hoeden maken eigenlijk in Nederland? Er zijn uh, behoorlijk wat uh, goede hoedenmakers. Wereldwijd staan we er goed op. Dat vind ik wel, ja. Ik, ik weet niet precies hoe, hoe het bekeken wordt wereldwijd. Maar er is een, uh, een vakblad, uh, het magazine, is een Engels blad. En daar wordt ook altijd aandacht aan onze wedstrijd besteden. Ja. En u doet het zelf ook een beetje voor uw beroep, begreep ik hè? Ja. ja. Kunt u ervan leven? Nee, dat niet. Dat niet maar is ik wel... ben er, er. Er is een kleine groep mensen in Nederland die ervan kan leven. Die zijn er vaak al jaren mee bezig en doen echt niets anders dan hoe maken. Maar. Ik ben er pas wat later mee begonnen nadat ik jarenlang in het onderwijs heb gezeten. En op dit moment heb ik natuurlijk een bestuursfunctie erbij. Precies, dan heb je Dat is net als wanneer je studeert. Uh, op het moment dat je een bestuursfunctie oh, ja. vervult... Uh, heb je een andere pet op. Is het, moeilijk ook, nee, maar is het ook moeilijk om, uh, om voldoende tijd vrij te maken oh, ja. daarvoor. Goed, de hoeden zijn vanaf morgen te zien in de kunstuitleen uh, in Rotterdam. Ik wens u ja. heel veel plezier. Heel hartelijk dank. Het is 5 voor 12. Iedereen die wel eens in een vliegtuig heeft gezeten, kent deze mededeling. Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines. All electronic devices should now be turned off and stowed as they may interfere with the aircraft's navigational and communication systems. <coughs> Zet uw telefoon en andere elektronische apparaten uit bij het opstijgen en landen. Maar dat gaat veranderen. Binnenkort mag het gewoon. Luchtvaartdeskundige Harry Horlings, goedenavond. Goedenavond. Ja, tot nu toe werd altijd gezegd dat het gebruik van elektronica de apparaten in de cockpit stoorde. Dat is niet zo? Um, ja, het is heel moeilijk te zeggen of dat inderdaad zo was. Men heeft dat altijd wel gezegd, uh, dat dat zo was. Maar uh, ja, waarschijnlijk heeft niemand dat ooit echt gemerkt. <laughs> maar het, maar er is ooit iemand, is... iemand begonnen met dat te zeggen, toch? Sorry, iemand? Er is ooit iemand begonnen met dat te zeggen? Ja, ja, ja. En het komt omdat in al dat soort apparaten... zoals een tablets een, een e en e-readers en mp 3 speler zit... Wat, wat ze noemen een oscillator. Er zit een, een, een klok in of een, een oscillator in... Een, die een microprocessorje in dat apparaat stuurt. En die, die klok, die, uh, die, die oscillator... die verspreidt wat uh, radiofrequente energie. En men was ba altijd bang... ...dat uh, die uh, energie de, de navigatiesystemen zo een beetje zou storen. Ja, maar er ja. was eigenlijk geen aanleiding om dat te denken. Nou, uh, nu men deze regel gaat intrekken... ...denk ik dat er eigenlijk geen aanleiding ooit is geweest... Nou ja, om zeg. Te doen, maar... Hebben wij jarenlang met z'n allen onze telefoon uit zitten zetten voor niks? Nou, de telefoon is natuurlijk wat anders. Ze praten nu niet over de telefoon. Die mag nog steeds niet aan. Oh, okay. dat er veel energie uitkomt. Want waar gaat het wel om dan? Nou, om tablets bijvoorbeeld. Ja, ja. Naar smartphone's, uh, MP3-spelers en dat zo, maar uh, die apparaten moeten nog steeds ook straks in, in de flight mode of de uh, airplane. Ja, oh, dat wel, dat verandert niet. Ja, ja, ja, dat verandert nog niet hoor. Ja. Want, het, want echt bellen, is dat gevaarlijk tijdens het vliegen? Uh, nee, maar het kost veel geld. Want? Omdat de verbinding heel erg duur is. Uh, en het bellen, ja, tenzij je heel dicht boven de grond zit natuurlijk... maar met een gsm bellen vanuit het vliegtuig... dat is, dacht ik, al mogelijk bij sommige maatschappijen. Maar het stoort waarschijnlijk, of niet? Maar dat is... Uh, ja, dat kan aan boord, maar het is, het is heel kostbaar. Ja, ja, dit de verbinding soort, dit gaat via satellieten. En dit soort geluidjes krijg je dan waarschijnlijk? Ja, ja, ja, precies. Ja, ja. Ja. Waarom hield de maatschappij het zo lang af? Was dat luiheid, zodat ze niet echt hoefden te controleren? Ja, de exacte reden weet ik niet. Maar... Het is natuurlijk ook wel een beetje zo, en het zal in de toekomst ook zo blijven: dat. Uh, okay. met, vooral met start en landing. Uh, men toch liever heeft dat men oplet wat er gaande is. Okay. dan dat men ja, bezig is met je eigen apparaat. Harry Horlings, hartelijk dank. Graag gedaan. Ja. Goede vrienden. Het tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen hätte, dauert eine sigarette. En een laatste glas im Stehen.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 Dit is Radio 1.